Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de SP gaat een speciale commissie onderzoek doen naar de relatie met de jongerenafdeling Rood. Dat is de uitkomst van een intern overleg over het royement van zes jonge communisten. De kwestie liep hoog op waarbij jongeren uit Rood het partijbestuur beschuldigden van computervredebreuk en stasiepraktijken. Eerder had de SP de subsidie aan Rood al stopgezet. De commissie komt uiterlijk 1 mei met haar rapport.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 President Trump spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij wil in Georgia, waar al twee hertellingen zijn geweest, de uitslag door de rechter ongeldig laten verklaren. Zijn team zegt te beschikken over getuigenissen over fraude die onder ede zijn afgelegd. Trump heeft al tientallen rechtszaken aangespannen die allemaal op niets zijn uitgelopen. Gisteravond verloor hij nog zaken in Michigan en Nevada. De brexit-onderhandelingen zijn opgeschort omdat de onderhandelaars het niet eens kunnen worden. Ze gaan nu weer ruggespraak plegen met hun politieke bazen. Vanmiddag is er topoverleg tussen voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Johnson. De tijd dringt, want op 31 december eindigt de overgangsperiode van de brexit. Als er dan geen akkoord is, wordt de handel met het Verenigd Koninkrijk een stuk ingewikkelder. Ook kunnen Nederlandse vissers dan worden geweerd uit Britse wateren. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond het vriespunt met lokaal kans op mist. Overdag af en toe zon, maar in de noordoostelijke helft blijft het langgrijs met kans op regen. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. to see it. Daarmee celos, no te diré quién, pero llorando por mi te vieron, por mi te vieron, déjame decirte. Gangnam Star hey, hey, sexy lady hop, hop, hop, hop. Hop Gangnam Star hey, sexy lady hop, hop, hop, hop. Hey. Hop Gangnam Star Shake, shake it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 Doe dat, kan de smaak van de stad me nog verleiden? Maar vertellen me mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dicht bij me. En het is waar wat ze zeiden: stil hier aan de overkant. Zie 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur.